Wij beginnen de zogerles 197. Op de pagina koef nun alf. De regel 3 van de zogertekst zelf. We zijn er al gewend dat de ene zoger is niet als de ander. Ik bedoel de zoger het onze zoger-gezoger gedeelte van onze les. Dat de ene keer zit veel, veel verhulling. Zoals bijvoorbeeld in, op de vorige les. En de andere keer geeft hij ons de, een stuk dat oh, onthult. Is. Zoals bijvoorbeeld deze keer of dit keer. Dus op die manier. We moeten gewoon ons eh, erbij neerleggen op de manier waarop, wat de zoger is. En niet kijken van, ja, vandaag is het moeilijk. Deze week is het moeilijker dan de volgende, de vorige week. Dus het zal gewoon wat het is. Op die manier moeten we ook leven in onze wereld. Ons actief erbij neerleggen op uh, het functioneren van het bestuur van het heelal ten opzichte van mij soms heb ik het gevoel dat ik klappen ontvang soms word ik uh, in watjes gelegd voor mijn gevoel nou dat is beide moet ik goed uh, even met even met dezelfde vreugde omarmen de regel drie ...ot kuf nun gimmel. ...we arka... ...we arame baile... ...ela... ...begiende arka... ...igie hada... mi fir... ...sheva... ...ara indelitata. atar... ...it... ...bnei... Banav de kain. De lee de it tarecht de volgende pachina kuf nun bet, de eerste rechel van de zogere zelf. Me al apei ara, nachit le taman ve abit tol dot, ve ishtabes taman de lo jada klum en hoe geweldig, wat je zo ons nu iets vertelt, bijzonder, bijzonder diep, en dat is iets wat geeft ons extra. Is. Dus in dat vers van, herinner je nog, in het vers van die um, hier jou zoals uh, we hebben dat geleerd in de vorige les, daar stond het, stond het, dat die engelen herinneren, of die heilige engelen, dat stond het dat zij hadden de hemel en aarde niet gemaakt. En er stond een vreemde, een vreemde woord voor aarde. Ook in het Aramees wordt het vreemd. Want in, in het Aramees, de aarde is ara. Dus net zoals uh, in, de, in de regel 3 het tweede woord, ara. Dat is dan een normale Ramees woord voor aarde. Waarom dan hiermee jahoe zet een woord, plaatst een woord voor aarde, dat heet arka. Zie je dat? Het laatste woord van de regel 2. Het laatste woord van de regel 2. Zie je dat we arka, we betekent en, en. En dan arka, arka is een vreemd woord is arka. En in de, derde, in de derde regel, wat we nu beginnen, staat het tweede woord, staat het ara, dat is een normale woord. En nu, de zoger natuurlijk let erop. En de zoger dus uh, kijkt naar dat vers en zegt nou, uh, we arka en het woord aarka, dus wat ook dus een... En, uh, arde moet betekenen. En arka, wat is nou? Wat is die arka? We armen bijleed, het had moeten staan, ara. Dus dat is het aramees voor voor arde en niet arka. Ela maar, zeg die beginde arka. Anch het woord arka. Wat betekent de arka? Dat is, Igi Hadamienon Sheva Arayin Leta Deletata. Arka is een van die zeven aarden, zeven zeif, soorten, zeven soorten van aarde beneden. Uwahu, atar en op die plaats, op de plaats van die arka, dus een van die zeven uh, niveaus van aarde op onze, op onze wereld, in, onze, in de lagere wereld, en dan zegt hij ons, dat atar en op deze plaats, de plaats van die arka, we zullen zien wat voor niveau heeft, dat de aarde, hier zit bijzonder belangrijk voor ons nu, als we dat, nu gaan dat leren, zullen we veel dingen leren, uh, extra, en je zegt, en op deze plaats, de plaats van die Arka, hier beneden, banaaf de Kain, hier zijn, of de, hier is de, de zetel van de zonen, van de zonen van Kain, oftewel van de nakomelingen van Kain. Ja, dus Kainieten. We weten dat Kain, wat Kain heeft uh, allemaal gedaan. En nog meer. Dus hier in deze plaats, wat heet Arka, uh, een van de zeven niveaus van de aarde, daar is, daar is de, de zetelplaats van de zonen van zonen, oftewel de nakomelingen van Kain, ja, de zoon van Adam, een van de zonen van Adam, Herinner je nog, Adam en, en Hevel, en Abel, maar wij noemen, normaal is het Hevel, heet hij. Levat, levatar, dat was wanneer? Levatar de it tarecht nadat hij werd verjaagd. Alle van de oppervlakte van de aarde. In de volgende pagina, de regel 1. Nahit, let dan let op. Dalde hij daar, daar. We abit toldot. Hij dalde naar die arka. Van de aarde, hij was eerst op de aarde. En daarna daalde hij naar de, deze plaats, dat heet Arkads. een van de zeven niveaus van de aarde. We abitolden dood en maakte daar nakomelingen. We ishtave, we ishtave staman en, en kwam daar in verwarring, werd verwaard daar. De loya daar kwam om en zo dat hij niets kon, niets wist meer. Twee wir ara kefila de itt kapel me khashucha vinegura ara kefila and deze arde is een dubbele de itt kapel van die bestaat uit dubbele die bestaat uit khashucha uit duisternis en negura en het licht veel informatie. Ja. En wat dit allemaal is. Natuurlijk hebben wij. een Hasulam nodig die ons daar. uitlegt. Wat betekent. Zeven niveaus van aarde. En. Etcetera. Etcetera. Et we keren terug naar de vorige pagina. En veel. Veel aandacht. Waar hij het over heeft. Hij spreekt natuurlijk geen woord van de materiële wereld, zelfs wanneer hij spreekt over de aarde, hij spreekt natuurlijk van de lagere waarneming van aarde door de mens, en daar in de waarneming van de aarde door een lagere, lagere aarde door de mens, daar zitten ook zeven niveaus, en dat moeten we zo zien, wat, het, wat hij ons nu vertelt. De vorige pagina, Kuf nun alif 151, Hasulam de rechterkolom, de regel 27. De referentie van Kuf nun gimel, 153. We arken, we armen bijen, we goeden. en hij vraagt, de zoger zelf. 28. Hakatu vomer. We arken. We ara hayat zarichlomar. Dus de zogers zelf vraagt dat het hele geschrift, hij bedoelt dan dat vers van Jeremia Jeremia, zoals we hebben dat geleerd in de vorige les. Dat het, het hele geschrift zegt, we arka in het Aramees. En gebruikt het woord, vreemd woord voor ons, arka. We Ara, hayat hayat moeten zeggen, Ara, want Ara in het Aramees is aarde. Waarom? Omdat in de letter Ain, de letter Ain in het Aramees overeenkomt waar dus in het in hele getal, in, in, in, uh, het, in het Evrit, Daar heb je Tzadi, dan heb, in plaats van Tzadi in het Aramees heb je Ain. De letter I. Dus Arets is in het, in het, in de hele getal. En Ara is in het Aramees. Dus hij zegt, de zoger uh, roept uit, hij zegt, m, ver, uh, het gaat moeten staan Ara. Het is Aramees, het Aramees, maar dat moet staan Ara. Wat, wat is dat nou? Wat is betekend Arke? En de zoger antwoordt ons. 99. Om um is Mishum she'arka hu achat misheva hara tzot dertig shelemata. Punt. Om um en hij zo haar antwoord. Mishum omdat she'arka, omdat de arka, zo so de naam is dat. De arka is een van de zeven aarden die beneden zijn de regel zei van de regel derdag na de punt. Ova ze is benijba na verschel kain, die eenen derdag la haar nie graš ja rade hamma, we sa tweeenderdag tol doot, wy dat onid balbal la Sheloja da 33, meumaput 30. Uwamakom, ze en in deze plaats, dus de plaats die heet Arka, je bnei banav Daar zijn er nakomelingen, letterlijk is het, de zonen van de zonen. Dus de nakomelingen van kain Ja, de zoon van Adam. Ki lachar want. 31, lacharsen je graas met nadat hij, Kaïn, werd verjaagd van de oppervlakte van de aarde. Dus na zijn zonde. Na zijn zonde dat hij doodde zijn broeder Hevel. En Rath Shama, hij daalde daar naartoe. Zeer, zeer specifiek, zeer belangrijk wat we nu gaan leren. Hij daalde daar naar tuf. naar deze plaats die hij Arka Vasatoldot En hij maakte daar, maakte daar uh, uh, nakomelingen. 32. Kinderen maakte daar. Wij daaronder balbalasham en zijn verstand wer daar kwam daar in de war. Scheloja dame, omdat hij niets wist. 33. Naar de punt. We, erits, me, uh, koevelet. Ze, nicht, pala, me, de, de linker kolom, de eerste regel. We, oor, punt. Terug, terug naar de rechter kolom, de laatste regel. We, hier. en dat is de aarde, die, dus de. waarschijnlijk slaat het op die arke. En dat is de aarde die dubbel is. Schenich Palat, dat zij dubbel is van, dus zij heeft zowel duisternis als licht. De linker kolom, de eerste regel. En nu gaat hij ons even nog, dat woord establish, dat woord verwaard, uh, gaat hij ons gewoon uitleggen van de betekenis van het woord, waar het vandaan komt. En hoe kwam, hoe wat, wat is dan, de, hoe kwam hij dus aan de bevestiging van dat, dat, wat betekent dat het dit woord betekent, uh, verwaard raken? Is dat is verwaard raakte, perušo betekent mebulbal, betekent in de, betekent mebulbal betekent hij die uh, in de waar in de waar is gekomen. Al-Sharigim, sh -sh want het woord Al-Sharigim, het woord wijnrank uh, of wijnstok, Sharigim is wijnstok. Of wijnstokken, meervoud. Uh, Metargem, daar uh, vertaalt dat woord wijnrank let op, wijnrank, wijnrank of wijnstok, uh, vertaald woord uh, in Brichid, uh, in een in in commentaar, wordt vertaald van uh, Shibshin, van dezelfde stam als het woord uh, Ishtabesh, dat uh, verwaard betekent. Waarom is het zo? Waarom, waarom, so? waarom wordt het zo so vertaald dat de wijnrank of wijnrank of wijnstok wordt vertaald als, als uh, iets wat verwaard is. Wat is dan het, het, het gemeenschappelijke van wijnrank bijvoorbeeld of wijnstok en verwaard zijn? Hij zegt, of ik wil, drie, ze scharigei hagefen, me bulbalim, o me suchsahim zebeze, vier, Alken, hoes, al, bilasson, bilbul wie zich ja, En dat zegt hij ons. En aangezien, obishweer, aangezien drie, šešerige, geven dat de wijnranken, äh, mebulbalim, die zijn, als het ware, äh, zeg je dat, ähm, äh, vervlochten. Kan dat? Vervlochten met elkaar. We weten wat wijnrank is, altijd vervlochten met elkaar vervlochten met elkaar, om eens zo en uh, vermengd met elkaar zijn. Ja, de takken die, die, van die wijnrank wijn, wijn zijn vervlochten met elkaar en, en ver, vermengd zo met elkaar zijn. En daarom was het overdrachtelijk, erken hoes, overdrachtelijk betekent dat ehm, um, Verwaard, ja, verwaard en vermengd. Eigenlijk, dat is een mens. Verwaard betekent dat de mens allerlei gedachten bij hem verwaard zijn. Net zoals uh, die takken of uh, in wijnrank bij een wijnrank al die, al die vervlechtingen van de wijn tak. Dus hij heeft ons dat een beetje linguistisch, taalkundig, ons een beetje dat uitgelegd. Vijf. En je moet opletten wat dat is belangrijk voor Belangrijk in Frans is. De geheime betekenis van wat we leren. Wat betekent dat allemaal? Pirouch, de uitleg. De regel 5 naar de punt. Zijn tachtunot, nichlalot, zo mieso. We eerst, behol, zes, achat, zijn sferot, hagat im. We nemen gamba mal het puntje aan het einde van de regel 6 weghalen. De regel 7. Zain sirot. We hen, baarezatachto na jez zaina razot. Shahen, de regel 8. Arec, Adama, Arka, Gia nashiya tsia en table eh ai zegt zo 5 naar de punt zayn da zo mizom de zayfen onderste sferot ja de zayfer onderste sferot Zijn bevatten bevaten Bef, samen zijn bevatten elkaar. Dus elke sfera heeft één van de zeven sferen, heeft ook al, alle andere. Dus Hesed heeft alle zeven sferen. Hesed heeft Hesed Gwora ti ferdetzavoti soti heeft alle overige van die. Dus gesed, ja, zij is zelf uh, Gwora. En plus alle overige van die zeven sfeerot. We dus zien allemaal hebben ze sluiten elkaar ja, sluiten al, elkaar aan. Wees, Bakhoj, Achad en Eil en ieder van hen, elke sfera van hen, van die zeven onderste. Je heeft zijn sfeerot, heeft zeven sfeerot. Gagatnehim, Geseng, Varadjever, het net zo hoort, je zult, elke van die. Duidelijk. Duidelijk hoe dat zit. Dus Geset heeft al de zeven sferoot, maar alle zeven sferoot van de Geset hebben de kleur van Geset. Gvora heeft alle zeven sferoot, zijn allemaal, alle overige zes zijn ingesloten in de uh, in Gvora, maar alle zeven zijn van de, van de kleur Gvora enzovoort. We nemen tsaot, ga, ga, van malchut, En het blijkt dus, dat ook in de malgoed zijn er ook zeven verrood. Uit, de malgoed heeft ook zeven verrood, maar allemaal zijn ze van de aard, van de kwaliteit van malgoed. En malgoed, we hebben geleerd, malchut is aarde. Aards, herinner. Dus dan, dan blijkt het ook dat in het in de hogere, in het hogere, in de wereld dat dan de malgoed heeft ook zeven uh, zeven sfeerrood, die van de zeven zichzelf, en dan plus die uh, zes anderen, maar dan allemaal van de kleur van aarde. En malgoed heet aarde. En dan hebben wij zeven varianten van aarde in de malgoed van de wereld uit Duidelijk, dat is duidelijk. Zeven na die komma. Weggehenba, na let op. En zo is het ook in de lagere aarde. Dus in de wereld, dat maar ook in de lagere aarde. We zullen zien wat de lagere aarde is. Dus van de lagere wereld. Onze wereld, dat wil zeggen, uh, Asia, want bij onze aarde. Het begrip aarde hoort ook dan dus bij de malgoed van de Weotassia. Zo, oh, zo is het ook in de lagere aarde. Yes, zijn er, soort, zijn, er zijn zeven aarden, zeven soorten van aarde. Die zijn, die zijn er, acht aards. Ik kan ze allemaal niet vertalen, ik zal kijken hoe ik het kan Misschien hij hey, gaat het ons dat uitleggen. Zo, so, nee, dan zal ik het vertellen. Arets. Dus Arets is echt aarde. Dan hebben we Adama. Adama, normaal hebben we, zeggen we, het grond. Arka, de derde, is Arka. Dus de hoogste van die zeven is Arets. En dan gaat het zo naar beneden. Arets is de hoogste de hoogste aarde, of de hoogste uh, kwalitatief. Want alles moet je weten, de wereld is gemaakt uh, uh, van hoog naar beneden. Het is in ons, ons gevoel, uh, zo zeggen we natuurlijk, alles bestaat van het algemene en het bijzondere. Duidelijk. In het algemene zeggen we, alles is een, een pot nat. Ja, we zijn allemaal burgers. Allemaal hetzelfde. Allemaal hebben dezelfde rechten. Duidelijk. Okay? Maar individueel zijn er levensgrote verschillen tussen een mens en de ander. Goed opletten wat je ons nu vertelt. Arets, dat is wel de hoogste. Dan komt het Adama. Dat is de grond. Het is zeer, zeer wat ik hoe ik dat vertaal. Arka, dat is de derde wat ook... Jeremia in, in, in ons geval wat het, hij noemt dan de derde in de rang rang op de rang dus lager Gia Gia is ook zo'n soort van eh, vorm van eh, woest woest zijn woest woest land of zo maar precies kan ik niet eh, aangeven Neshia is ook een, is ook een andere ver, ver, nog, nog een grotere verwo verwoesting Verwoesting naar, naar, uh, naar, naar het vermogen om daar de mens te laten functioneren of te leven. Niveaus van geestelijke beleving van aarde. Eindelijk, niet dat dit een. Oh, hij spreekt dan van zeven soorten aarde. Ge het, um, geologisch. Ik weet dat naar, aard, aard, aard, aard, naar de kwaliteit van. De grond of zo. Maar naar de belevenis van de aarde. Dus dan wordt het steeds grotere mate. Nou, hoe, hoe meer naar beneden komen we van die, in die zeven. In de, op de rang, ranglijst van die zeven. Hoe lager niveau van de aarde wordt uh, gemeten. Daar het niveau van de aarde waar het leven toch wel bloeit. Uh, wordt gemeten in de belevenis natuurlijk van de mens, en natuurlijk, door zijn, uh, geschiktheid, of niet geschiktheid, of zijn, mate van zijn correctie, van zijn eigen, benutten, van zijn eigen keuze, waarin hij, uh, in welke land, in welke aarde, op welke aarde, hij wil leven. Shehen, en verder, Nasja, nasja is ook een soort, nog een keer, het is ook, daar verder, is ook, ik kan niet echt uh, definiëren, zei voorlopig niet, want anders blijven woorden leeg woorden Dus zeven, en dan de laatste is te tevel. Die zeven. Tevel wordt ook vaak gebruikt, ook in de Brit Gadasha, wat ook we zien we ook tevel, gebruikt ook dit woord tevel. Ge huh? Tevel gebruiken we ook. In het Brit Hadashah bijvoorbeeld, op de, in de Pasuk, in het vers, toen de uh, Satan uh, zei tegen, tegen Yeshua, dat, uh, ga buigen voor mij en ik zal je alle koninkrijken van de tevel, ja, van deze, dus daar wordt ook dit woord gebruikt, we hebben dat al geleerd. Van, dat, ...van de aarde, dus van tevel... ...zal ik jou dan geven. Dat is echt de aardse... ...waar de aardse koninkrijken zijn. Dat is dan de, het beleven van de koninkrijken... ...de macht van de koninkrijken. Dat is dan wordt... ...als het ware gemeten door het woord tevel. Maar we zullen zien... Hij ons... Uh, zal ons niet in de steek laten. Negen naar punt. Als hij ons niet precies zal aangeven... Die betekenissen. Dan zal ik een beetje dat proberen dat preciseren. Maar ik wil het eerst niet. Gewoon kijken naar die woorden. De betekenissen zijn niet belangrijk. Belangrijk ook. Alles zit in het woord zelf. In de opbouw van het woord. De regel 9. Naar de punt. Waar aret ze lanu? tevel. She heil Kijk wat hij zegt. We gaan Aret en onze aarde. Dus het is echt, je spreekt van de onze aarde. Dus wat ik jullie zeg, dat het beleven is, in de belevenis van de mens, op het niveau van de mens. Nee, hij zegt ons dat onze aarde is Tevel, heet Tevel, is Tevel eigenlijk, het niveau van Tevel. Shi'a Elionami zijn dat zo, dat die de hoogste is van alle aarden, Van al die zeven soorten van aarde. Daarom was het ook, ja, daarom was het ook de, de Satan had het ook aangeboden aan Yeshua. Dat daar zit het, de, de belevenis van al de koninkrijken met alle pracht en macht. Vooral een pracht en macht van die koninkrijken. Uh, elf. Nay, nay. It is tin na de pilt. En jou arka. We arka i hgi mil misain na racot pilt. And, and the wordt en de. At aspect arka dus de arde die heet arka is de derde van die zeven arden, artsorten, arde sorten. Elf. Weinay. אני דקאין והבל נמשכו מי השם תוואלף אלוקים. אילה, מסיבת הזוגמה דעתיל נחש בחווה, דירתין, יצאה תחילה נשמת קאין, מי דאילה. פירתין, ואחר כך יצאה הבל מי מי. Es, het is geweldig wat hij ons nu het diepste, diepste geheim ons gewoon in één zin weergeeft. En verder gaat hij daarmee dat uitbouwen. Let op wat hij zegt ons. Ween en ze hier elf. aan de, de keien, de zielen van Kain en hevel. Ja, Abel heet hevel in de Hebreeuwse taal. Dus. En de zielen van Cain en Heaven, Dus de twee zonen van Adam. Ja. Nimshahu werden aangetrokken. Mishem, Mishem Elokim. Van de naam Elohim. Dat is dus de heilige naam. Waar de zielen vandaan kwamen. Werden aangetrokken van de naam Elohim. Twaalf. Dus wij weten de naam Elohim. Dat, dat komt van de Bina. Ela. Maar. Missibat, zo hama, vanwege de bevuiling, de atel, nachasbahava, die, die, die, die de slang heeft uh, gedaan, gestopt in de gava, dus in de eva, in de gava heet ze, dertien. jatsat hilanis, matkain. Eerst kwam, eerst uit. De ziel van Cain. En die kwam goed. Let op wat hij ons vertelt. Miat van de Eile. Zijn ziel kwam van de letters. Van Eile. Niet van de hele Elohim. Duidelijk. Niet, dus het werd verdeeld als het ware. De naam Elohim. Om vanwege de. Herinner ik nog. Vanwege, des, vanwege de, uh, de, de. De bevuilnis. De file die. Het file die. Nagers, die slang heeft ingebracht in de hawa, werd. Wat doet de Nagers? Wat doet de, de, de slang? Wat doet de Satan? Die, die zorgt dat uh, de mens uh, verlokt wordt. En wat doen dan de mens? Wat is de verlokking van de mens? Dat de mens verdeelt eile van mij. Ja? En daardoor is er plaats van die. Uh, dat is de zonde. In plaats van. Dus dat die verdeelt eile en mij. Verdeel de hele naam in tweeën. Dat is de verdeling. Dat, dat is ook de, de strategie van, van uh, al die veroveringen van Romeinse Rijks. Uh, verdelen en, en heersen. Eigenlijk. Verdelen, heersen. Altijd zo so is het precies hetzelfde. Pre Wil je de mens over de mens heersen, moet, moet je de mens verdelen. Daarom is het ook de mens, als de mens van binnen verdeeld is. In tweeën verdeeld. Hij is niets. Hij is net als. Uh, net als. Uh, uh, hij heeft geen krachten. Hij, hij is dan. Uh, verslaafd. Elke mens die nog verdeeld is. Daarom Yeshua zegt ons. Om, niet om zo met mogelijk twijfels. Om geen twijfels te hebben. Wie verdeeld is betekent. Die onderworpen is. Aan de Satan. Satan doet de mens verdelen in tweeën. Twee koninkrijken, precies. En dat zijn de twee koninkrijken. In plaats van Elohim, één koninkrijk, dat is de twee koninkrijken waar, waar Yeshua ook over spreekt, Wordt die verdeeld in Ele en, en Mi. In plaats van een mens die verbindt die twee delen, dan wordt het één koninkrijk met de naam Elohim. En dan kan de mens alles doen. Alles doen alles berekenen. En dan zegt hij dat, kijk, dat vanwege die beveiling eerst uh, kwam de ziel van Kain, hoe? Niet van de Kim, als hele naam van de Kim, maar alleen van de letters Eile, alleen wat het betekent onder de haze alleen van die letters Eile, maar zonder im is het verdeeld, is het is het uh, alleen maar wak en niet wak plus gar. En we weten dat overal waar geen vijf sfeer is, daar heerst verdeeldheid, twijfels en tanden zoals Jezus dat zegt. 14. Waar kah kaag hevel en daarna, vervolgens kwam uit hevel, zijn broeder Hevel. Van de, uh, uit de letters Mi. Oké, okay, dat is ook prachtig, mooi. Maar het is van Mi, het is van Gar. Dus de Hevel kwam, zijn broeder kwam van Gar, van Mi. Maar ook niet van alle, de hele Elohim. Dus dan hebben we beide broeders. De ene is natuurlijk veel krachtiger. En veel Kain Hij kwam dus van de onderste kilim. Ja, van de naam Ele. dus. De, de, de zwaardere kilim. En mie is vluchtige kilim. Ja? Kilim van uh, Keter Gogma. En natuurlijk uh, uh, lichter, zwakker. En dan heeft Cain hem vermoord. Maar goed, opletten dat die ook de Cain. Cain kwam alleen uit, oftewel verschenen, de ziel van Cain. We spreken allemaal van ziel. Dat vlees kwam natuurlijk wel ook samen met in deze wereld. Bedekt de uh, ziel was binnen and, and in a, en bedekt met een vlees natuurlijk. Maar de ziel kwam dus van de letter MI, van de letters MI, um, en niet van de hele naam Elohim. Punt 14 naar de punt. Wajut Srichim, 15, leed berech berechimuta waarwaar wa ga je shura zeest in haar schimmelukim als sneem jahad kom staten zei miba elle tadir basoda Shemelokim. kanal kijk hoe geweldig wat is nergens vind in de wereld kijk nou hoe in paar zinnen hij vertelt ons het geheim van de de ziel kracht van Kaien en hevel. Je eh, kan nergens dat halen. En, want, hoe kan je dat doen? Hoeveel jaartjes doen jullie dat? Ja, je eh, kan het niet zomaar vertellen aan, aan iemand die, die, die, die, die, die, die, die, die al de, de, de voorbereidende studie ...het niet gaat. Let op. Maar ze hadden wel moeten, normaal, op de koschere manier, hadden ze moeten. Uh, beiden uh, samen gevoegd worden, op, op elkaar, in elkaar sluiten, in elkaar, barachimuta, in barmhartigheid, dus beiden, Eile en mij, hadden moeten aan elkaar sluiten. weaz We az dan zou de naam, dan zou de elokim, Rusten, zestien, als hem het op beiden, samen, op Kayen en op de, op uh, Duidelijk. De ene zou zijn, misschien, de ene zou zijn, van het niveau van Elen, maar, hij heeft, ja, bijvoorbeeld, Cain uh, zou zijn van het niveau van Elen, van onder de gezet, maar op hem zou rusten toch wel de hele naam Elokeem. En uh, Hevel zou zijn van de naam Mie, dat is zijn eigenschap. Hoger, fijner, doet er niet toe. Maar dan, uh, ook hij, Hevel zou ook, uh, zou uh, putten uit de naam Elohim. En in plaats daarvan, vanwege die, die uh, bevuilnis, Bevuiling, bevuiling van de slang, die dus uh, rare gedachten heeft ingestopt in Gawa, uh, de vrouw van Adam, werd dat verdeeld, verdeling kwam van de naam Elohim in tweeën. En de ene zoon werd geboren van één gedeelte daarvan, en de andere van de andere gedeelte daarvan. En dan anders zouden ze dan van beide van één samen zouden ze van de naam Elohim, uh, zou de naam Elohim op hen rusten. De naam Elohim is Bina. De, de naam Bina, dus de Elohim, dus de naam van die Bina zou rusten op hen, en zou hen beschermen, Bina geeft. Bina is uh, Rechemuta, uh, bina is, in het Aramees, is Barmhartigheid. Dan zou barmhart, Barmhartigheid hen uh, uh, beschermen. Kmoos, de istaat, de istaat, de istaat, zoals istaat, de letters, de 17, de letters Mi, zijn in partnerschap verbonden met de letters de altijd, Tadir, altijd zijn verbonden deze mi en Eile, altijd verbonden in partnerschap, Basod Hashem Elohim, in het geheim van de naam Elohim, kanal, zoals boven gezegd. 18. Amnam, nog gaat hij nog verder. Nog een keer. Amnam Koch de, Chivia. Shijac'a imnieschmatkaim, neikhet ingaramblo lycatregge, al acha achaav hevel, mi twintig de ad vei jakom alava vei kigaram einen twintig lehistelkut atvan mi ze zei Harigat, haver. Oh, geweldig, wat Jelus nu Wat betekent de dood van hevel Wat betekent de dood van hevel Let op wat Jelus nu vertelt. wat, dood betekent van binnen. Wat had hij van binnen om hem te doden? Wat zijn de motieven om hem te doden? Geestelijk. Wat waren de motieven wat als een andere mens neemt dan een steen Dood, de ander. Ja, dat is allemaal van buiten. Wat is het nou? Maar kijk nou wat, wat hij ons nu vertelt. Wat de dood was. Hoe, waarom en wat betekent de dood van heaven? Am naam echter. Koa, Gezuhamah, de hivia, De kracht van de beveiling. Befeil, de hivia van de slang. Hivia is slang... Uh, ...in het Aramees. Maar de kracht van de bevuiling... ...van de slang... ...Shiatza... ...in Schmat Kain, ...die uitkwam samen met... ...verscheen, uitkwam samen... ...met de ziel... ...van Kain... ...dus de Kain heeft het meegekregen... ...die beveiling van... ...van die... Um, ...nachers, omdat het onder de... Eile is onder de Chazé... ...en daar natuurlijk... Uh, trek heeft die die die de slang mikt natuurlijk daarin niet niet op de mi mi niet op de boven de Garamlo dat veroorzaakte hem aan kain. lekkatregel haf hevel om zijn broeder hevel aan te klagen. Shuusot dat dat is het geheim van Mi Elohim, welke hevel is het geheim van Mie van Elohim. Hevel is de kracht van Mie van Elohim. En die heeft Kain, die de kracht van uh, onder de geze is, van de kracht van Elen is, heeft het aangeklacht. Betekent, betekent, wat, betekent, wat betekent aangeklacht? betekent dat de ene die vecht met een ander omdat ze beide verdeeld waren. In plaats van eenheid hadden ze verdeeld. De slang heeft verdeling gebracht. oneenheid gebracht. Tussen die twee. totdat. Zoals hij dat in de Torah staat geschreven. In het verhaal. Over die. Over dit gebeurten, deze gebeurtenis. Waar Jacob al af. Dat hij. Uh, kwam, opkwam, ja, kwam op hem. Op. Dat ik zeg je zo letterlijk, dat hij opkwam, hij, uh, op hem dus, wij en doodde hem. Wat betekent dat? Ki garam liest van, wat betekent dat hij heeft hem gedood? kain dode hevel, want ki want hij veroorzaakte de Kain veroorzaakte, leest al goed, At van mi, minele, erg eenvoudig. Hij veroorzaakte het uittrekken, uitgaan, uitstorten van de letters mi van Eile. Normaal waren ze verbonden met elkaar. Dat heeft hij veroorzaakt, dat die mi zijn, hoe uh, zeg dat, vervlochten, ver, ver, ver, ver, ver, vervlochten, vervliegen, vervlochten, ver, vervliegen in het, in, het, in het verleden tijd, vlogen ja, vlogen, vlogen, weg, dus vlogen uh, weg van de eilen dus in plaats van verbonden zijn met elkaar, dat is de dood van mij, omdat mij zijn, zijn uitgestoord uh, omhoog, dat is, dat is de dood. Shazesot, harigat Hever, dat is het geheim van het doden van hevel. Dat weet goed. We moeten begrijpen dat de hele, alle zonde in grote, als het ware in de kern, is het uh, zichzelf laten. Um, ...verleiden, zich laten verleiden door de citra agra... ...op die manier dat, dat jij die, dat men hele um, scheet van mij. Dat is de hele clue. En, en, wie, en juist, en wat is dan de correctie? Dat je koen juist te verbinden die twee... ...hoe kunnen we die te verbinden door man op te doen, opsteken Dat is alles. Alleen maar leren dat. En dat is een praktische ding. Dat is elke dag steeds leren. Dat. Want steeds elke dag zoveel uh, verledingen zijn. Mooie verledingen. Allerlei verledingen. De hele dag vol van verledingen. En dan steeds kijken. Nou, kan ik dat, kan ik dat wel aan? Kan ik hiervan genieten zonder dat ik, zonder dat ik die twee krachten-elen en mie. Uh, uit elkaar ruk, Geen of niet? Goede rechter. Huh? Goede rechter. rechter. Ja, goede rechter moet je luisteren naar, je, naar goede rechter bij jezelf. Oké, okay. doe, doe ik dat of is het, ben je dan een corrupte rechter? Een onfatsoenlijke rechter? Daar? Dat jij kijkt, ah... Oké, okay, doe je het wel. Ik pak het eventjes, weet je. Ik pak het even snel bijten. Dat is het steeds... Steeds, steeds en stel, oké, okay, vallen, opstaan erin toe maar het is altijd nooit moet zijn dat dit vallen moet het op dezelfde vallen zijn het is altijd als je leert uh, om te gaan van binnen, van binnen met deze kwestie dan weet je ah, oké, okay, dan heb je altijd, ah, je voelt wel dat jij te veel geeft Omdat je te veel geeft betekent ook aan je te veel geeft het is natuurlijk niet veel je kan zoveel geven als je wil maar te veel geven betekent dat jij geeft meer dan jouw krachten zijn om te geven op een kortere manier. Eindelijk? Dat jij geeft op een perverse manier, of dat jij geeft misschien eerst gedose, gedose, gedose, gedo, gedoseerd en daarna een beetje extra je iets extra, waardoor jij uh, geeft op een manier, op een perverse manier. En daardoor perverse manier betekent... weten wij dat jij scheidt... de hele van mij. En dat betekent... de hele, hele van mij schein, schein, uh, scheiden... betekent dat iets... dat jij eigenlijk... goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dat jij, ik zal het... Uh, later... als je me dat eventjes doet herinneren... zal ik het bij de Brit Gaddashadat plaatsen. Wat betekent dat... Um, en hoe dat, hoe moeten wij dat waken, hoe moeten wij dagelijks, hoe moeten wij waken daarover, om die eilen niet te scheiden van mij ik zal het een beetje vertellen, uh, bij het Brit Gadasjah met het, dat doet herinneren als ik vergeet over het aspect ik noem het verankering de houding van verankering oké okay? dan zal ik dat noemen ik, ik zal bekijken, wil ik nu later dat doen om niet we zijn zo bijna over waarom gaat de mi naar boven Omdat mi is dunner, de kracht van mi is dunner, dus niet de kirim kirim kan je niet, niet uh, laten weglopen, maar als we spreken van mi, betekent de kracht en die van mi als je dan scheidt die twee ja, scheidt die twee normaal, voor de scheiding welke lichten zitten in de mi Normaal. Als je dan vijf spheroten heeft, Elohim. Ja, maar goed, laten we zo, so dat is, is niet nieuw even ter Maar wie gaat weg, omdat dit hoger Die zijn hoger, ja? De hogere, hogere. Bij het binnenkomen van lichten. Welke lichten komen eerst? Die zwaardere lichten, ja? Die, die, licht, die zwakkere lichten, ja? Nervig, en bij het verlaten van, van de partsoef, van, van de kilim, hoger. Hoge, nou, dan is het mi, ook de mi, ja, dat zijn de hogere, ja, de hogere, die gaan eerst, ver, vervliegen eerst uh, van, van de partsoef. Maar waarom gebeurt dat, dat die verbinding, waarom vliegt het uit als de verbinding verdroogt? Kan het tot dan boven wel blijven zitten? Ja, het is, is, kijk, het is. Waarom, waarom verplicht het? Boven de gachet, Die hebben geen last boven. Kijk. Als je dat, kijk. Als men aantrekt. Van boven naar beneden. Op een onrechtmatige manier. Zoals. Uh, Kain had gedaan. Dan de. Lichten. Eerst lichten zitten in alle vijf. Dus eigenlijk. Kain en. Hevel waren twee zielen die samen, als zij de eenheid zouden hebben, dan zouden, zouden Elohim rusten op hen beiden. Natuurlijk, ieder heeft zijn eigen uh, uh, invloed van, of uh, rust uh, de Elohim ook op ieder van hen. Maar de bedoeling was dat de ene heeft de aard van dat, van Eile, en de andere heeft de aard van mij. Well, Het is goed, want dat is zo, is de wereld... Dus de twee, twee krachten, ja, boven, dus de, de, de, de, Akaïn had de kracht van Chassadim. Duidelijk, en wat, welke krachten bestaan er in het land? Twee krachten, ja, Chassadim en Guru. Dus, op dezelfde manier werden de twee zonen uh, geboren bij Adam. Twee krachten, maar die moesten wel in verbinding blijven, deze krachten. Duidelijk, de ene was representant, representant van Chassadim. Lichtere kilim, dat is die hevel. En de andere, ja, Hochma van de kilim. En de andere was de representant van de gvorot. Oftewel, de zwaardere kilim. Huh? Kaaien, precies. Maar als de Kaaien alles trekt naar zichzelf toe, dan verdwijnen die... die dan, hij wilde... Alles voor zichzelf ontvangen. Dus hij had, wille, hij had gewild de Mie aantrekken naar zichzelf toe. Dan zou hij alles hebben. Eigenlijk, Hij wilde de Mie aantrekken naar zichzelf toe. Dan, dat is betekend dat hij wilde Cain doden. Want Cain mag niet, uh, wait, sorry, wil doden. Hij wilde hevel doden. Hij wilde dus de, de Kain, de, oh sorry, de krachten van Hevel, de Kaïn wilde, Kaïn die is onder de Hazen. Hij wilde de, de krachten van de, uh, Hevel, van zijn broeder, die hoger is, maar die Hassadim is, ook, oh dat, dat is ook niet volmaakt. Kaïn was ook, uh, Hevel was lichtere Kilim. En deze was zwaardere Kilim, alleen samenwerking tussen hem zou geven, uh, de vruchten, zodat zou de middelste lijn gegeven. Maar de Kain wilde dat, dus uh, vanwege de verleiding, de beveiling die hij had meegekregen. Hij wilde dus de kracht van hevel van zijn broeder uh, niet via de middelste lijn, maar gewoon naar zich toe trekken. Dan zou hij alles hebben voor zichzelf. Dan zou hij de hele erfenis hebben. Dan zou hij de Lamelokim lokim hebben voor zichzelf. In plaats van zichzelf te schikken, samenwerken met wil, dan zouden ze beiden, dan zouden ze wel tot vervulling komen. Dan had, zij, had hij gewild die onrechtmatig die niet aantrekken. En dat kan niet. Via de linkerlijn, bijvoorbeeld, of, of via gewoon, niet via de middelste lijn, maar gewoon aantrekken, onrechtmatig. Dat betekent dat hij greep als het ware de. de, de Hevel en trok hem naar de aarde en doodde hem. <coughs> dus die, als het ware, wilde aansluiten de kilim van Hevel aan zichzelf en samen daarmee lichten. Hij trok de Hevel, dat is als het ware de kilim naar zichzelf toe, als het ware, en, en maar dan de lichten van Hevel konden niet naar beneden, kon niet naar beneden brengen en die vervlochten dan, weg dat betekent dat hij doodde. De Kaaien, hij doodde hier op aarde het lichaam, natuurlijk ook, lichaam, tekent kelim, in, indirect als het ware. En het licht van, Kajen, van de Hever is vervlochten, is uit vlucht, vlocht uh, weg van, de, van hen. En dan bleef die Kaaien natuurlijk ver, uh, in, vervloekt, omdat Chogma uh, is er, als het ware, zonder chassadim, het is duisternis. Het blijft in duisternis. Dus dat is wat zegt hij nog even, een klein, klein, een, een, dan zijn we zo klaar. We ele, shehuk genad smo, na vallen klippot. Kijk wat hij zegt ons dan. Dus hij heeft nu de kain heeft dus de hevel gedood. Kijk wat hij zegt. En eilen, dan wat gebeurt er met zijn eigen eilen. Eilig kon wel bestaan alleen in verbinding met hem. Ja of niet? Dus hij, Kain, kon alleen blijven in verbinding met, met Hevel. Kon hij dan profiteren daarvan? Kon hij ook dan eh, van Elohim ontvangen? Ja, want beide vormen dan de naam Elohim. Nu heeft Kain euh, die Hevel gedood. Dan Mie is vervlochten. Hij heeft alleen maar Eilig. Hoe kan dat Eilig nu hangen, hoe kan het hele nieuw? de kracht van eile, dan, hij zegt ons, eile, en de eile, die letters eile, ze dat is zijn eigen aspect van kain Dan valt de klipot, viel in de klipot. Eigenlijk geen, ni, kan niet hangen aan iets anders, dus, 23, we zijn zo meer weet, tareg, miaal apie in op de aarde, de aarde, de aarde, zag de Godsho. Nog niettemin, 25 macoma klipot. Kijk wat hij zegt ons. We zijn someren. Dat is wat hij zoger zegt. Weet daar erg meer alle En hij werd verjaagd, zoals in de Torah staat ook. Hij werd verjaagd van de oppervlakte van de aarde. Waar naar toe als je leest de Torah. Waar naartoe? Niemand begreep. het. Kien afval er een stuk, toe, schaal, let op. Want hij viel van de heilige, van het heilige, van de heilige aarde, of van, van de heilige aarde viel hij in 24. nacht daalde hij, hij viel van de heilige aarde, hij was in de heilige aarde, hij was in de absolute. En hij viel, nachit lette man, hij valde, viel daar naartoe, waar naartoe, let op, hij viel naar de ar arka. En arka is niet de, niet de, hoge, de, hoge, de hogere aarde. Maar de aarde is de lagere aarde. En, en staat op de ranglijst drie. Op de nummer 3 van de lagere aarde. Dat is wat hij zegt. En hij viel daarnaartoe naar de arka. Welke arka is de plaats van de klipot. Dat is de plaats van de klipot. Natuurlijk onder nog, nog lagere bestaat. Ja, maar dan is al, zit je al in de lagere land, lagere, en dan nog in de klipot. We tol we is tabes, taman 26, de loja dakloom. En hij maakte nakomelingen, we is en werd verwaard daar. In, deze, in, die, op die, in die klipot werd verwaard. De loja dakloom, zodat hij niets wist. Ki abi 27 doth, 27, basli tata klipot. Wal ken is tabis, lason akodis, 28, befief el lason targo, targo, klum, ki abad pchenat hadat, ki aklipot mihosreidat. Kijk hoe geweldig we ons vertelt wat is ook al ons, dat hij was, hij wist niet meer, wist van niets meer. Wat betekent dat? Betekent dat... 26 na de koma... Ki abitol dood, want hij maakte... nakomelingen. 27. Besluit dat de klipot, door de macht. door de, de macht van de klipot. Dus in het land van de klipot... als het ware, maakte hij... die nakomelingen. En dat betekent dat... daar hebben ze, daar in deze land... in, in dit land, in het land van Arka... daar heersende is in klipot welkend en daarom is tabes, daarom was hij verwaard, eh, verwaard. wat betekent dat Lashonakodes was befiv dus de hele taal in zijn mond werd tot het targum werd tot het Aramees. oftewel de hele taal oftewel de, de gar wat hij kon ontvangen is door de door de doden van, van uh, hevel, is geworden tot wak, en wak is de, het Aramees, dus, daarom was hij verwaard, door, door, door de hele taal, eerst had hij de hele taal, als het ware gesproken, kon je ontvangen, gar, en nu spreekt hij een verwaarde, verwaarde taal, dus de taal van het Aramees ten opzichte van het hele taal, is het net als verwaring, het uh, taal van klagen, van klaagliederen van uh, van dat soort gebed. Voor ons is het geweldig dat gebed via de, de, de, deze taal is geweldig, Arameen, het Aramees is de loya dat zo dat hij niets wist meer. Waarom, wat betekent dat hij niets meer wist? Ki abad p'inadad, want hij verloor 29. Het aspect van verstand. Hij verloor als het ware zijn, zijn verstand. Waarom? Ki ha klepot me dat. Op Waarom? Hij verloor wat? daad. Goed opletten op het Hebraose woord. Hij verloor daad. Daad, wat is de svera daad? Duidelijk. Svera daad staat tussen wat? Tussen gochma en de bina. Dan hij zegt, wat betekent dat hij dat? verloor daad? Verloor svera daad? Hij zegt, of verstand hij betekent, omdat de klipoot bij klipoot ontbreekt daad. Svera on ontbreekt daad, dus kogma in de bina, die binnen, ki een la hen ella mogen van de klipoot hebben, mogen kogma in de bina zonder daad. Ja, dus de klipoot kunnen hebben wel van kogma in de bina, pakken oh, die mogen, maar zonder daad. En zonder daad kan men niet rechtmatig iets naar beneden aantrekken. Duidelijk, alles wat ontvangt het lichaam, waarvan dan ontvangt die? Van de daad, ja of niet? Daad is, is als het ware, de vertegenwoordiger van de zon in, in, bij Abouhima. Gochma in de Bina. Dus als er geen daad is, dan kan men niet aantrekken naar beneden mogen. Een kind heeft ook geen daad. Ja, omdat het kind heeft alleen maar... Hij heeft als het ware geen hoofd, geen, geen daad nog. Nou, dat so is een beetje zo wat we hebben gehad voor deze les.